Ja, dames en heren, jongens en meisjes, Dat hebben we nu helemaal vanuit uh, Parimaribo, Suriname, hebben we Rumi Knoppel van... Uh, de partij voor Minder of Geen Overheid. Uh, de afkorting was... PMGO. Okidoki. En uh, jij gaat in uh, Suriname meedoen met de verkiezingen, hè? Wanneer zijn die verkiezingen? Oh, nou, officieel 2.20. Maar okay. uh, als ik zo kijk naar de situatie in het land, weet ik niet of het uh, daarvoor al zal gebeuren. Want uh, ja, het is een beetje anders in het land nu, Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, schets even die situatie, want uh, we, hadden, we hebben het er vorige week even over gehad. Ja. En inflatie, en wat, wat is er allemaal nog meer aan de hand? Ja, devaluatie de en natuurlijk is uh, IMF nu ook hier met zijn, uh, met zijn snoetje hier. En uh, de mensen die, die de wereld gebeurt in weten natuurlijk ook wel wat IMF allemaal veroorzaakt achterlaat. Ja, ja, ja. Uh, en hier weten best wel genoeg mensen ook uh, wat IMF allemaal in staat is te doen. Dus een heleboel mensen zijn daarover ontevreden. Mm -hmm. EBS, dat is een nutsbedrijf voor stroom, elektriciteit. Uh, de, de, de prijzen worden ook sky high. Een vriend van me heeft een tv-station, een radiostation. En hij betaalde... Kijk, 1800 SRD is dat, dus uh, Surinaamse dollars. Hij betaalt nu 4.000 Surinaamse dollars. En het gaat in de komende maanden, kan, kan hij maximum bereiken van ongeveer 12.000. Uh, oh. Maar dat gaat januari uh, volgend jaar. Maar dus hij heeft die zaken al gehad van EBS, dus die percentages en die stijgingen en zo mm -hmm. Dus, uh, maar ja, het zijn natuurlijk... Ja, het is gewoon overdreven. Dat, dat kan gewoon niet. Ik bedoel, uh, het is niet logisch om met deze bedragen... Uh, je huis of een bedrijf te kunnen draaien. Volgens mij als je je partij IMF weg ermee noemt... dan uh, scoor je ook al een paar zetels, toch? Uh. Ja, nou, ik, kijk, de, de grootste uitdaging hier, Johan... is de, is de mindset, de ja. mentaliteit. Want de boodschap van PMGO is niet um, de boodschap... van alle politieke partijen. Want de meeste politieke partijen zijn gericht om... Zaken te reguleren voor, uh, voor, die, voor de burger. Ik, ik, ik hou niet van het woordje burger. Mm -hmm. Omdat het een naam is dat gecreëerd is door de staat. Um, dus ik praat liever over mensen of individuen. Maar de politieke partijen zijn dus daarop gericht. Dus wat mensen moeten doen in die samenleving. En waarvoor PMGO gaat, is meer om die overheid te beperken. Dus dat je regelgeving nu gaat maken waarbij die overheid geen recht heeft om te bemoeien in bepaalde zaken. Mm -hmm. waar burgers uh, interactie hebben, zowel so uh, privé als business. Ja, ja, ja, Al die punten zijn te vinden op de website van uh, Free Society Project. Want PMGO is eigenlijk begonnen als een anti-overheidsbeweging. Het is nog steeds een anti-overheidsbeweging. Uh -huh. Maar wat we hebben gemerkt, we zijn, sinds 2014 zijn we begonnen met Free Society Project. Maar ik was sinds 2008, was ik al um, op mezelf bezig. Ik had toen een jongere organisatie opgericht die de tentakels toen. Ik was toen bezig met uh, dropouts, ook gewoon andere jongeren en zo, We hadden elke week hadden informatie en over geschiedenis, zelfrespect, zelfvertrouwen, wetgeving, um, uh, uh, leren onderhandelen, wanneer het gaat om het uh, aangaan van bepaalde overeenkomsten en zo. Mm -hmm. En dat is dus... Op een gegeven moment is dat gaan uitgroeien. Ik heb daaruit een boek geschreven. Dat is een innerlijke organisatie. Een interpretatie van communicatie. En op een gegeven moment ja, is daaruit Free Society Project ontstaan. Maar het was dus nooit de bedoeling om uh, het politiek systeem in te gaan. Mm -hmm. Maar wat we hebben gemerkt is dat er best wel veel gelijkdenkenden zijn. Maar het moment dat je bijvoorbeeld voorstelt van... Oké, okay, we gaan nu dan echt dit praktiseren. Want ik bedoel, het is leuk dat je erover praat. Maar op een gegeven moment moet je het doen, toch? Ja. Yeah, yeah en er is toen voorgesteld, ook met andere activisten, van oké, okay, laten we dan strategisch organiseren, laten we dan bundelen, en laten we dan de overheid een mededeling doen, dat we gewoon gaan stoppen met het betalen van bepaalde belastingvormen, want dat is jouw geld. Ja. En, uh, en natuurlijk, um, natuurlijk onderbouwd, uh, je, kan het, je kan het, wanneer je het tegen de staat hebt, kan je dan niet zozeer juridisch technisch onderbouwen, omdat de staat gewoon een wet weer kan aannemen, en dan slaan ze dat heel juridisch technisch gedeelte van jou weer weg, dus, maar je kan het wel onderbouwen op van juridisch-ethische gronden. Mm -hmm. en, uh, maar daar zie je dus die rem. Mensen zijn heel erg bang voor de regels vanuit het politiek systeem. En toen hebben we gezegd: well, Weet je, als het toch zo moeilijk gaat, als mensen toch liever toestemming willen van een regel afkomstig van een mens gelijk aan hun, wat natuurlijk te belachelijk is voor woorden, mm -hmm. ja, dan gaan we maar kijken of we in het politiek systeem kunnen komen. En dan gaan we dan de regels dan zodanig proberen te veranderen, mochten we binnenkomen. Want dat is natuurlijk ook een vraag. Mm -hmm. maar als we binnenkomen, en, uh, dan is dat wel. De bedoeling, ja, dus dat we die overheid gaan beperken. En uh, te beginnen met bepaalde belastingvormen, zoals inkomsten, loon, vermogensbelasting, uh, uh, winstbelasting, omdat die, die, die gelden gelden zijn waarvoor mensen echt gewoon hebben gewerkt ja. en dat andere eigendom en de overheid behoort in principe te waken over onze eigendommen maar je ziet juist dat de overheid onder andere door belastingplicht juist inbreuk maakt op onze eigendomsrechten en dus de overheid is de grootste kwaaddoener hier ja, zeker. Dus, dus, dus, dus daar willen we de overheid ook alvast beperken dat de overheid niet mag komen aan eigendommen van uh, individuen niet mag bemoeien in interacties tussen individuen zoals, uh, zoals uh, zakelijk privé zolang individuen ...geen dwang of geweld initiëren of toepassen. Ja. Dus dat is de richting waar we willen gaan. En natuurlijk ga je ook andere opties moeten aanbieden. Dus wij zeggen ook, we gaan geen uh, ideeën opleggen aan anderen. Want dat doet de overheid. Wanneer de mensen in de overheid vinden dat zij een oplossing hebben. Nou, dan wordt het gewoon door je straat gedauwd. Uh, wij zeggen van, wij gaan gewoon slechts... ...opties aanbieden. En als mensen zich erin kunnen vinden... ...en zij vinden dat ze het nodig hebben... ...nou, dan staat het ter beschikking... Weet je het niet. En je, jij vindt dat je een beter systeem hebt met anderen... ...nou, dat is wel goed recht. Dat is je natuurrecht. Ja. En dan moet je dat doen. Ja. En zoals je het vertelt klinkt het allemaal als libertariër... ...maar je noemt jezelf geen libertariër, hè? Nee, ik ben, ik ben geen... Ik, ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje moeilijk... Al die termen, nou, nou niet moeilijk, ik begreep ze wel. Mm -hmm. Maar uh, mensen kennen me hier, of ze bestempelen me hier als anarchist. Mm -hmm. Ik ben ook geen anarchist, uh, terwijl men ook niet eens begrijpt. Hè? Want dat zegt men, ja, de anarchie krijg je chaos, maar ik vraag ze, je moet eens anarchie volgens jou. Ja, dan heb je chaos, wat? Ik zeg van, nee, maar het is niet waar. Je, je, je, je vergist je met anomie. Anomie is een systeem zonder afspraken en regels, maar anarchie is een systeem met regels en afspraken zonder overheerser. En anarchisten hebben juist heel veel respect voor elkaar, omdat zij juist zeggen dat niemand boven een of andere regel of, of afspraak kan staan. En dat, doet de, en dat doet de standaardoverheid wel. Er wordt met twee maten ge, uh, gemeten. Ja. En dat doen gisteren niet, want wat even hard geldt voor de ene, geldt ook voor de ander. Ja. Maar mensen begrijpen dat niet. Ja. En, ja, dus, ja, en ik heb, daarmee heb ik heel veel, zal ik zeggen, dat is het moeilijkste, hoor, om mensen eerst um, duidelijk te maken van bepaalde woorden die ze uitspreken. Dat die woorden niet klappen en ook uitspraken van politici. Wanneer ik met ze praat en ze zeggen, ja, het volk wil. Ik zeg, maar hoe zegt u dat het volk Want Ik ben ook deel van het volk. U praat niet namens mij. U praat namens uw achterban. Maar dat doen politici vaak en het politiek systeem ook. Ze zelf hun, hun eigen gedachtegang met met alle individuen van het hele land. Dus het zijn zoveel onpraktische, onrealistische dingen die je ziet in dit systeem. En dus die dingen willen we zo zoetjes aan. willen we ja, heel netjes uitgedrukt willen we gaan afbreken. Hoe zie je de politieke ontwikkelingen in uh, Suriname? Wordt de overheid groter of? Kleiner op dit moment bijvoorbeeld. Ja, ik nou, Jurgen, ik ga je zeggen: nu, op dit moment, is de overheid super groot. Ik zal je idee geven. De overheid is zo groot nu dat 80% van de, van de belastingen van de begroting, 80% hè, gaat naar de salariskosten van het overheidsapparaat. Dus 20% blijft over voor de samenleving. Wat natuurlijk, het is, het is onkan. Dus op dit moment bestaat het overheidsapparaat ongeveer uit 50.000 tot 60.000 man. Een gemeenschap van tussen de 500.000 en 600.000. Dat mm -hmm. is heel groot. is heel erg groot. En ik ben nu bezig met andere, uh, de begroting van onderwijs te bestuderen. Mm -hmm. uh, van 2014, ik heb pas die van 2016 binnen gehad. want dat is ook weer iets. Je, je komt heel moeilijke informatie hier. Maar in 2014 was onderwijs begroot op 500 miljoen. Waarvan 428 miljoen ging naar personeelskosten. Mm -hmm. En uit uh, die 500 miljoen, dus dat blijft er 70 miljoen over, ging 4 miljoen, let wel hè. 4 miljoen maar naar leermiddelen voor studenten en leerlingen. 200 mm -hmm. naar 4 miljoen. Dus ja. je ziet al dat het veel te groot is. En ik heb toen een parlementariër uitgenodigd in mijn programma om bepaalde posten uit te leggen. En de meeste antwoorden waren van, nee, ja, ik weet het niet. Ik zeg maar, waarom moeten wij verplicht betalen voor iets dat jullie niet eens weten? Dus ja. er zijn een heleboel dingen die gewoon niet kloppen. Dus het apparaat nu... Ook vooral omdat men stemvee nodig heeft. Mm -hmm. Zit er steeds meer mensen in dienst. Ze hebben wel gezegd dat ze nu gaan stoppen. En dat ze mensen willen laten vloeien. Maar ja. Je weet zeggen, en doen ze nu verschillende dingen. Ja. ja nog iets. Uh, wat, wat je ook vaak hoort. Is dat dan de salariskosten in het onderwijs niet opgaan aan leraren. Klopt dat ook in Suriname? Dat, ze, ja, dat, dat er allemaal bureaucraten van mee eten? Uh, de vraag die ik heb gesteld. Want ik heb de begroting bestuurd. Toen zag ik dat het personeelsbestand van Minof. Dus onderwijs is het totaal 15.600 bedrag. En van die 15.600 heb je 1200 hoger kader. En dan heb je 6000 something, dat uh, is middenkader. En 8.500 is lager kader. Dus mijn vraag aan de parlementariër was, hoe komt het dat op een ministerie, dat, dat nog van onderwijs, meer dan de helft bestaat uit het lager kader. Maar dat klopt iets niet. Mm -hmm. Maar oké, okay, de antwoord was ook, okay, ja, ik weet het niet. Dus, dus, <laughs> dus wij weten het ook niet. Maar, dus, <laughs> maar dat is dus nooit het probleem. Hè? Daarom hebben wij, nu, we zijn we nu bezig te werken aan systemen waarbij je uh, de overheid kan skippen. En rechtstreeks kan betalen voor de diensten die jij wil. En uh, te beginnen met zorg, onderwijs en het politieapparaat. Het politieapparaat is van eminent belang. Omdat de politieagenten uiteindelijk niet ons beschermen, maar de politici beschermen. Ja. Yeah. Dus, ehm, um, maar... Uh, ze worden ook ondergewaardeerd. Ik bedoel, het zijn ook maar mensen. Het zijn ook onze broeders en zusters. Dus ja. het systeem we we de komende tijd gaan presenteren aan de gemeenschap. Ik hoop dat de mensen dit zullen begrijpen, of de tijd zullen nemen om vragen te stellen. Maar uiteindelijk zien we het gewoon als een betaalsysteem. En de overheid is nothing more than a middleman. Toch? En als je goed zaken wil doen, moet je de middleman altijd zoveel mogelijk druk proberen te wippen, want hij gaat, hij gaat je meer laten betalen. Ja, ja. Nog, nog iets, hier in Nederland zie je dat uh, bijvoorbeeld rijksambtenaren. Die hebben wachtgeld. Die vallen niet onder een normale ontslagregeling. Is het ook zo ja. dat, dat, de, dat de Surinaamse overheid, hoe makkelijk kan die reorganiseren als het nodig is? Reorganiseren in welke zin? Ja. Saneren. Ja. Oh, saneren. oh, sorry. Saneren. Kijk, dus daarom zeggen wij, je hoeft, je hoeft in principe niet te saneren als je gaat herorganiseren. Dus als je bijvoorbeeld die systemen gaat aanpassen, waarbij je rechtstreeks aan de politie zou kunnen betalen, mm -hmm. dan skip je de overheid. Dat wil zeggen dat je dus geen ambtenaren hoeft te ontslaan. Dat systeem gaat zichzelf zuiveren. Mm -hmm. Want die, die, die politieambtenaren bijvoorbeeld op een bepaalde post, die kunnen zelf onderling stemmen wie zij nu willen als, als manager of directeur, zeg maar wat. Mm -hmm. En die directeur is dan nu niet meer gebonden aan politieke besluiten van boven, want als hij misschien twee of drie etters heeft in zijn korps, en hij wilde die mannen al lang de laan uitsturen, maar ja, ze worden beschermd door mensen van hoger hand, dan valt dit dus weg. Ja. Toch? Dus nu kan hij gewoon rechtstreeks ontslaan, want hij moet gewoon presteren, en, en, en zo'n post moet concurreren met de andere post nu. Mm -hmm. dus, dus, dus dat zeggen we ook, we zeggen van kijk, daarom zijn universele rechten, uh, het begrip hiervan heel, heel erg belangrijk. Als we binnenkomen willen we dat ook nu op de scholen gaan doorvoeren. Dat kinderen leren begrijpen hoe belangrijk hun positie als mens in de maatschappij is. Wat zij mogen, mogen anderen ook. Wat anderen niet mogen, mogen zij ook niet. Toch, daar is gelijkwaardigheid. Dus wanneer je nu begrijpt dat jouw recht op leven jouw eerste verantwoordelijkheid is... ...dan is het logisch om te begrijpen dat een derde, van waar dat ook, jou geen toestemming eerst moet geven... Om jou te zeggen van oké, okay, je mag nou wel of niet een wapen hebben. Omdat jouw leven jouw eerste verantwoordelijkheid is. Wat je hiermee maakt is dat criminelen gewoon op straat gaan. Of je wapen komen en dan komen ze roven in je huis. Jij, je bent juist een gedegen burger of een gedegen mens. Jij wil juist niemand lastigvallen. Maar je staat daar wel te kijken op dat moment. Dus het politieapparaat heeft in de praktijk tot nu toe niet kunnen bewijzen. Dat ze, op, dat ze in staat zijn op het moment mensen te beschermen. Dus zijn was sterk in opsporing daarna. Dus wat, wat, wat deze posten zouden kunnen doen, is dat ze zichzelf sterk gaan maken in het opsporen, maar op het moment moet jij als mens jezelf wel kunnen beschermen. Ja. En dan mag het niet zo zijn dat je eerst toestemming moet gaan vragen. Natuurlijk je, moet je het wel registreren, want als iets gebeurt dan moet men je natuurlijk wel kunnen vinden, als je fout bent, dus logisch. maar Jouw, jouw universeel recht, dat mag niet gereguleerd worden, dat mag niet belemmerd worden omdat het eventueel mis kan gaan. Die twee dingen staan los van elkaar en dat stuit, een, een, nou niet iedereen, maar het stuit een paar mensen best wel tegen de borsten, dit punt ook. Maar als je, als je het dus herorganiseert en je verandert het, nou, dan hoef je in principe niet te saneren omdat het systeem zichzelf gaat zuiveren. In Amerika heb je ook nog bijvoorbeeld dat ze gewoon de politie hebben ontslagen en dat ze in plaats daarvan een uh, private beveiligingsbedrijf hebben. Waardoor ja. in één keer die het misdaad heel erg daalt. Want die, die willen juist geen, uh, die, bij hun is de taak van voorkomen van een misdrijf en niet uh, achteraf ja. gaan oplossen. ja. Precies, maar het, het, het probleem waar we, wat we hier hebben is, uh, en ik denk wel de is dat u is het dat um, is de verhouding van hiërarchie. Mm -hmm. De overheid staat boven de samenleving, terwijl het gewoon mensen zijn die in een bepaald instituut zitten. Het, niets, niets en ook niets kan logisch verklaren waarom zij hoger staan dan de rest van de mensen in de samenleving. Ja, ja. En wanneer je dan nu een politieapparaat hebt... die, die, die, die, die duidelijk jouw opdrachten moet gaan... Want de politie is, is in het leven geroepen om misdaad te bestrijden. Maar corruptelingen worden niet aangepakt. Ja. Want die corruptelingen verkeren nu net in de positie... om diezelfde politieagenten uh, uit te betalen met ons geld. Ja, ja, ja, ja, ja. Het frame is zo kram van alle kanten. Dus dat, dat hiërarchisch gebeuren, dat is heel erg gevaarlijk. Dus als je, politieagent, als je, als je het politieapparaat nu omzet in een privaat bedrijf... dan worden burgers of de mensen in de samenleving... worden dan klanten. En je gaat hier anders om met je klanten moeten gaan. Ja. Je gaat niet over kunnen doen. Je gaat niet onbeschaf... Je gaat ze niet zomaar kunnen oppakken en meenemen. Al die zaken vallen weg. Je gaat, je, je gaat echt op je strepen moeten staan. Wil je zomaar iets uithalen? Maar mensen zijn bang daarvoor. Want ze vinden... Ja, maar dat kan niet. Want dan krijg je chaos. En weet ik, veel. het allemaal... Ja, ja, ja, ja. Ja, ze werpen altijd schrikbeeld op, heb ik gemerkt. Ja... <laughs> ja. Ja, nee, maar, maar ik begrijp het ook. You're still a be afraid. <laughs> ja, precies. Maar dat is dus ook iets dat politici door de eeuwen heen hebben ingewerkt. Want politici zeggen altijd, ja, je kan mensen niet vrij laten, want dan krijg je chaos. Maar wat ze daarmee indirect zeggen is dus dat, ja, laat alles aan ons over de politici. Want wij zijn van hoog moraal. Alle andere mensen in de samenleving, die zijn van laag moraal. Dat, dat is wat ze eigenlijk daarmee zeggen. Yeah. Maar als we echt zo van laag moraal zouden zijn, Johan, dan zou niemand meer rondlopen hier in het land, want dat iedereen want ik heb niet huisvuurwapen nodig om iemand dood te maken, toch? Nee. Dus, dus het zijn van die onlogische uitladingen En we proberen dus mensen ook met die uitspraken van politici, weet je, die zinsneden, die, die op argumenten proberen ze duidelijk te maken van, kijk, dit wordt eigenlijk gezegd. Begrijp je niet dat men aan je eigen waarde gaat, aan je waarde als mens zijn, en dat je beter verdient. dat ja, ja. nou, mensen begrijpen De, de meesten tot nu toe begrijpen het niet. Vertel daar eens wat over. Welke mensen begrijpen het wel en hoe groot is die beweging? Van die het wel snappen. De mensen die, die, die aangesloten zijn Free Society Project Het zit er rond de, rond de 1500 ongeveer. Het is uh, toch aardig wat hoor. Dan ben je procentueel al groter dan de libertariërs in Nederland. Oh ja. Oh, ja. <laughs> ja, ja, nee, ja oké, okay, nee maar zo kunnen, want ik zat er dus ook op te kijken, want je hebt in Nederland en Amerika dan merk je dus dat de vrijdenkers geen toegang kregen tot de mainstream media mm -hmm. ze waren geboycott, maar hier heb je dat dus niet, want uh, bij de proclamatie waren vrijwel alle mediahuizen erbij, en het is alle grote stations, tv en radio en schrijvende pers ook mm -hmm. is het wel bekend gemaakt, en het wordt nu ook gewoon op de voet gevolgd. en het is nu wel het wordt wel, als ik ook de social media bekijk, wordt er wel heftig gediscussieerd erover. Hoor. Okay. Het heeft dus wel de aandacht in elk geval van, van mensen, wat het uh, vorig jaar niet, niet had. Men sprak er wel over, om, om, omdat men mijn tv-programma TV kende. Maar ja, toen waren we nog geen politieke partijen. Mm -hmm. jij bent maar, begonnen ook met een, een tv-programma? Ja, dat was in, ja, ja het was, was zijn in 2014, begonnen met uh, live ...radioprogramma... ...en we hebben alle gesprekken in de studio opgenomen... ...en nu maken we compilatie... ...dus, dus, dus, ja. dus nu gaan we per topic... ...worden de afleveringen uh, geëdit... ...en dan uitgezonden. Oké, okay. je wordt al oh, herkend op straat ook? Oh ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat heb ik wel... Dat maak ik wel mee. En soms, ja, soms schrik ik er wel van hoor. Omdat ik, ik, ik, ik ben zo bezig met mijn stof Dat ik er niet bij stilsta. Eigenlijk totdat de mensen me zeggen. Oh ja, TV en Ja, ja, ja, klopt klopt uh -huh. Maar het is best wel uh, bekendheid. Uh -huh. Maar nog, nog lang niet zoveel bekendheid, nog lang niet hoor, want ik denk dat ik denk van, vanaf de proclamatie dat best wel veel mensen weten, maar ik weet niet of uh, heel wat mensen dat TV-programma kennen. Je achterkant wel uh, redelijk dat jij uh, toegang tot het parlement krijgt uh, op den duur. Uh, ja, kijk, de menselijke factor is natuurlijk, uh, speelt hier de belangrijkste rol, uh -huh. omdat je niet weet wat mensen gaan doen. Um, wat wel zo is: bij de laatste verkiezingen hier in Suriname in 2010 waren van het aantal stemgerechtigden ongeveer 107.000 mensen niet gaan stemmen. Mm. Dat is in percentages. Uh, ...omgezet is dat ongeveer 35 tot 40% van het aantal stemgerechten. Dat is heel veel. Okay. Want de NDP heeft met 40% ongeveer gewonnen. Mm. Dus deze groep niet-stemmers was de tweede... ...als het alle politieke partijen zou zijn... ...was het al de grootste partij na de NDP. Mm. Het was zelf groter dan de oppositie... ...waarbij heel wat partijen hadden samengebundeld. Mm. En toch hadden ze niet zoveel stemmen binnengehaald. Als van. Dus onze focus ligt nu op de niet-stemmers... ...omdat die veel al Doordat ze niet zijn gaan stemmen. Dat, dat vermoeden we. Broer, je kan niet in de hoofd gaan. Maar die zijn veelal dus de mensen die al af willen van het politiek systeem. Uh -uh. Dat vermoeden we. Dus dat platform proberen we, is, is er nu voor die groep. Dus als die mensen zich toch bedenken. En ze zeggen van. Hey, weet je wat, laten we toch gaan stemmen op deze gasten. Dan kunnen we naar binnen komen. Maar dat is de vraag natuurlijk. Heb je meerderheid? Want als je niet de meerderheid hebt. Nou, dan moet je met anderen gaan zitten halen. En trekken in het parlement over zaken die ze niet willen begrijpen. Want wij zijn een en ander gericht op het wegwerken van, van machtspositie van politici En je begrijpt dat ze daar, uh, daarom niet zitten te springen natuurlijk. Bij, bij lokale verkiezingen in Nederland uh, zit de opkomst wel zo'n 50%. Soms zelfs daaronder, Oh O, ja. <laughs> ja. <laughs> daarom dacht ik van, ja, de partij voor een blanco stemmer. Ik weet niet of je in Suriname blanco kan stemmen? Uh, nee, nee, ik denk dat het hier... Kan. Je hebt, je hebt, in Spanje heb je al de blanco partij ook, hè? Ah, oké. Okay. Dat... Is die groot, ja. of...? Uh... Het begint te groeien. Wat, wat ik heb begrepen is dat ze wel hebben gezegd... want zolang ze geen meerderheid hebben, gaan ze gewoon niets doen. Ze zijn gewoon bezig al die stemmen te vergaren. Mm -hmm. En op het moment dat ze meerderheid binnen hebben... Nou, dan gaan ze gelijk de grondwet veranderen. Alle andere zaken veranderen waarbij ze de overheid dat ook gaan minimaliseren. Oh, okay. Dus dat ook een idee is van Nederland. Maar hier, hier kan je niet blanco stemmen. Hier is het gewoon uh, ongelden. Ja, jouw partij is ook inderdaad een goed alternatief daarvoor. We willen gewoon minder overheid. Of geen, maar geen... Yeah. Ja, dus, dus kijk, men, men denkt ook, uh, wanneer ze tegen me zeggen ja, maar geen overheid, je moet een overheid hebben. Het is een kwestie van. Hoe zal ik het zeggen? Het, is, het, het hangt af van hoe je het bekijkt. Want ik, ik zie de overheid gewoon als een organisatie van mensen die diensten aanbieden. Toch ja. niets meer. Dus als je dat zo wilt bekijken, dan kan ik meegaan. Dan kan ik zeggen: Oké, okay, ik wil geen overheid in de vorm waarin die nu is. Of dus dat ze het monopolie opgeven, dat andere ja. mensen ermee kunnen concurreren. Juist. Yes. Precies, precies. Want dat, daar ligt het gevaar voor ons. Want wij hebben geen keus. Als iemand vanuit de overheid mij iets aandoet, dan moet ik weer toelaat gaan zoeken binnen, die, binnen datzelfde orgaan. En dan moet je nou net geluk hebben dat ze elkaar niet kennen. Mm -hmm. Toch? Mm -hmm. Maar want want, want, want, want, want. Dus je moet eigenlijk bij de veroorzaker moet je een oplossing gaan zoeken. Ja. En dan begrijp je dat dat niet. Ja toch? Ik bedoel, dat werkt niet. Hoe meer je over de overheid praat, hoe meer je van dat soort dingen van vreemde tegenstellingen tegenkomt. Ja. <laughs> ja, ja, ja, precies. En dan zitten mensen daar te schelden op het idee. Terwijl als ze, als ze even goed luisteren en het proberen te begrijpen, dan zien ze eigenlijk dat het voor allemaal bedoeld is voor eigen belangen. Jij maakt je geld, dus jij hebt recht om te bepalen waar aan je het uitgeeft, waarvoor. In Nederland merk je wel dat bij heel veel mensen, vooral van de, de babyboomer generatie, mensen van rond de 65 dan merk je wel dat er heel vaak een godsdienstig pers perspectief zit in hun kijk op de overheid. Hè? Dat ze bijna een soort godheid zien. Is dat in Suriname ook zo? Ja. <laughs> ja, bij, bij ons komt het een beetje door de verzorgingsstaat, hè? Ja, ja klopt. Ja, ja, maar hier ook. Hier, okay. hoor je hier hoor je vaak dat God de overheden plaat. En je hoort ook vaak die uitdrukking van ja, de president is het vader, vadersland. Ja, ja, ja. ja. Ik heb dat, het zijn zulke onlook. Ik heb laatst dat ik nog een parlementariër in is. Toen zei van ja, de president, vader. Ik zei hem van kijk, la, laten we even duidelijk zijn. Ik heb mijn vader, ik heb mijn vader gekend. De president is niet mijn vader. Ja, want, want, want ik weet dat we dat altijd zeggen, de vader. Maar de president is niet de vader. Want punt 1, kinderen betalen hun ouders niet. Wij betalen de overheid wel. Ja. En wanneer ik iets doe, gaat de president niet voor mij gaan vastzitten. Dat heeft mijn goede vriend mag een keertje gezegd. Ook. Ja. Dus, dus altijd soort uitspraken. Is weer gebaseerd op van ja, zogenoem moet je luisteren naar je vader, want hij weet het, je moet gehoorzamen. Maar we zijn volwassenen onderling en die overheid kan niet ademen zonder het geld van ons. Als wij niet, als wij niet meer betalen aan die overheid, dat is een groot probleem. En dat probeer ik mensen ook uit te leggen. Ik zeg ze: Kijk, je mag. Ik ga vandaag tot morgen op straat gaan en protesteren. Ik geloof niet in straatacties, omdat ik, ik dat een kwestie van zelfrespect vind. Ik ga jou niet komen bedelen om iets dat ik al heb, toch? Dus ja. als, als, als, als je die overheid daadwerkelijk um, wil raken, nou, dan moet je in zijn zak gaan. En dan moet je gewoon weigeren om belasting te betalen. <laughs> ja. Niet zo ver daarvoor, ze zijn heel bang voor de regels. En ik, ik begrijp het ook wel, maar je gaat het natuurlijk ook niet dan weg doen Je moet het wel goed georganiseerd doen. Mm -hmm. Dan heb je power, dan gaat die overheid je serieus nemen. Nu, en dat is het gevaar van zo'n belastingplicht. ongeacht wat ze ook doen, als ze nou presteren of niet. Jij bent wettelijk, ben je een crimineel als jij niet zou betalen. Mm -hmm. Och, en dat, dat is natuurlijk krom dus wij zeggen van oké, okay, um, de regels, we zijn nu in een tijdperk beland waarbij de regels boven het mens zijn staan. En dat moeten we nu gaan omkeren. Als de overheid is het enige instituut in een land dat omgekeerd werkt. Want je enkel bedrijf kan mij of jou dwingen om een hemd of een meubelstuk of wat dan ook in die maatse bedrijf te gaan kopen. Hij kan niet, hij moet het je presenteren, hij moet het letterlijk voor je verkopen, toch? Wat zijn de linksvoorwaarden? wat is de kwaliteit, wat is de garantie? De overheid niet, de overheid pers je gewoon af, je moet voor af betalen. Mm -hmm. En ja, en dan zie je nou wel, als ze daadwerkelijk dat gaan doen met je geld of niet. En als je wil weigeren, als je wil loskoppelen, dat kan dat niet terug bij een bedrijf. ...kan je gewoon de overeenkomst aan binnen ben je en klaar. Mm -hmm. Maar meer de overheid kan je dat niet doen. Dus het is onethisch van alle kanten. En het gevaarlijkste is... ...is dat mensen dit normaal vinden. En dat is dus wat we vergeleken met het Stockholm-syndroom, toch? Ja, ja, uh... dus. <laughs> ja, ik snap je helemaal. <laughs> Eén ding wat ik nog afvraag... ...hoe, hoe, hoe zit de groei in jouw beweging? Want... Even, oh, ik moet wel zeggen... Vanaf ...de proclamatie hebben een aantal mensen... ...hebben zich ook aangemeld, toch? Uh -huh. maar ja, ik, heb nog niet, ik heb nog niet echt kunnen kijken... Maar maar um, ja, het is ook slechts een aanmelding, je moet ook nagenerden, ook natuurlijk. Ja, ja. So, we, we, we hadden de laatste presentatie, uh, het was heel erg vol. Toen we uh, toe begonnen, dan waren er nog, nog zeker tien stoelen over of zo, weet je, of, of veel meer. Mm -hmm. En van de keer waren er ook er was er gewoon geen plek, mensen stonden tot buiten de deur. Dus um, je merkt wel een groot verschil, maar je moet nog natuurlijk gaan kijken wie daadwerkelijk serieus is en niet. en. Wanneer je zulke avonden organiseert, dan verwelkom je natuurlijk de spionen ook altijd. Ja, ja, dat niet een... uh... goedenavond. Ja, bij ons is altijd de AIVD de meest trouwe luisteraar. Die, die heeft al onze uitzendingen gehoord, hè. <laughs> ja, dus weet je, en dat vind ik ook triest. Want als journalist stelde me ook de vraag: van ja, maar ben je niet bang voor tegenwerking en zo? Toen zei ik: nou, uh, kijk, we worden elke dag al tegengewerkt, dus wat maakt als zuurder Maar ik begrijp die vraag wel. Het verschil is dat het voor mij heel snel heel slecht kan gaan. Toen zei ik: maar kijk, maar het feit dat je me die vraag stelt is toch. Um, geef toch al aan dat er een spontane angst leeft in die samenleving. Het kan toch niet zo zijn dat je bang bent voor juist de overheid. Waarin mensen tijdens verkiezingscampagne hun lof zo uit voor het land. Dat ze zo het beste willen voor iedereen. En dat, maar tegelijkertijd weet men dat ze de meest gevreesde mensen zijn. Dus, dan zie je toch dat je nooit um, het kan toestaan om zo'n entiteit te laten heersen over je. Dus dat idee is ook gewoon back to basics. Weet je waar mensen gewoon belangrijker zijn of weer worden. En regels afkomstig van mensen gelijk aan hun. Ja. En dat het is een zware job hoor, want ik, ik weet het niet. Mensen zijn zo getraind in het geloven hiervan. Ja. Dus, uh, ja. ja. Nee, maar ik wil wel geloven dat het uh, dat je gaat lukken als je zo hoort. Ik bedoel, je bent goed op weg. Oké. Oh, <laughs> ja, wat is het eerste je, wat je gaat doen dat je in het parlement zit? Eerst wat ik ga doen, als ik, je bedoelt, als we de meerderheid zouden hebben of gewoon in de minderheid zouden Wel, zitten? zeggen dat je de meerderheid bent, dat jij de grote overheid. Meerderheid, meerderheid, Johan, eerst is de grondwet, waarbij je regel laat vaststellen dat, dat de overheid of het parlement geen recht heeft om regels te maken die inbreuk maken op de universele rechten. En dan som je al die universele rechten op. Die rechten liggen gewoon niet ter discussie op tafel. Je mag niet bemoeien in interactie tussen mensen. Je mag niet, uh, je mag niet komen aan het geld van mensen. Uh, je mag je niet uitspreken. Over erkenning van gay rights of whatever. Het zijn gewoon mensenrechten. Je, je mag daar gewoon niet komen. Weet je? Um, wil je? Wil je bijvoorbeeld een dienst leveren? Nou, dan ga je. Wij hebben een idee om het via dat crowdfunding systeem te doen. Mm -hmm. Je gaat je daarmee moeten aanpassen en bouwen. Je gaat je grondgebied dan uh, splitsen over meerdere, meerdere weken. Waar, waar, waar mensen dan uh, rechtstreeks kunnen dealen met de mensen die hun diensten aanbieden. Je hebt dan meerdere aanbieders en je kan een gelijk zien via de website wie, wie welk bedrag heeft betaald. Het mooie hiervan is dus dat je dat stemsysteem zoals die nu is, dan nou wegwerken. Want dat willen we ook doen. Uh, dat stemsysteem nu van uh, stem op één persoon voor vijf jaar lang en die gaat dan met anderen over het heel groot gebied zorgen voor alle oplossingen, wat ook weer onpraktisch is. Dus wat je doet, je stemt gewoon op een idee van iemand die het aanbiedt en het is gewoon op projectbasis. Op het moment het project afgelopen is, nou dan trekken de mensen zich terug. Hebben ze goed werk geleverd, dan is er een ander project. Maar dus jouw eigen inzet uh, en jouw prestatie of one prestatie gaat bepalen of je weer aan bod komt of niet. Want nu zit Zitten Wij voor vijf jaar zitten wij te wachten op wisseling van de wacht terwijl, uh, terwijl een of andere regel is, is, is, is uh, aangenomen. En jij zit dan te wachten terwijl zo'n regel jou scha uh, schaadt al die jaren. En dan moet je gaan bedelen weer, verzoeken. Dat men je regel verandert. Maar je weet dat mensen het niet willen veranderen. Mm -hmm. Maar met dit systeem vallen al deze zaken weg. Politici, de politieke taal gaat ook geen effect meer hebben. Omdat mensen nu komen met die politieke chant noemen we het. Toch? Je gaat chanten, je gaat chancen, toch? Je gaat, gaat beloftes doen. Al die elementen vallen weg. Want je moet, je, je moet echt goddamn deskundig zijn. Wil je, wil je nu iets aanbieden aan de samenleving? Dan pas ga je geld krijgen. Dan pas, zon je mensen het idee zien en ze betalen en je haalt het bedrag, nou dat was je idee goed. Want als jouw idee goed is gaan mensen in de rij staan. Als je idee shit is en je moet mensen verplichten, dan weet je dus echt dat je idee shit is. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus daar, dus, dus naar die, en, en zo creëer je ook een ander soort samenleving. Dat, dat, dat mensen op een heel ander niveau gaan denken. Het begint natuurlijk ook bij de scholen, want hier... Hier verwart men uh, onderwijs met zelfontwikkeling. Dus we willen ons meer richten op zelfontwikkeling. Kinderen ja. ook leren onderhandelen tijdens overeenkomsten. Dus al die zaken zijn dus wel heel erg belangrijk. Dus die dingen zijn wel de eerste op de lijst. Hoor. Dus dat van die universele rechten en dat van het stemsysteem veranderen. Want je maakt mensen afhankelijk daardoor. Ja. Ik ben erg benieuwd naar de campagne. Hoe het straks uh, zal gaan. 2020... Zijn de verkiezingen pas? Yeah. Wat is het plan voor de komende jaren om, dit, uh, ja, om, om uh, hier de massa voor te vinden, om uh, mensen te overtuigen, laat ik het zo zeggen? Oké, okay, de campagne is, is in principe al begonnen. Het hmm? is al begonnen en dat is natuurlijk de um, informatieverspreiding, toch? Dus over het anders denken en de nieuwe richting. Dus wat we nu gaan doen, we zijn nu al bezig uh, schema's te maken. Uh, weken te verdelen en we gaan dan regelmatig naar verschillende weken en dan gaan we presentaties houden waar mensen ook vragen kunnen stellen en zo. En zo gaan we dat uitbreiden. Dus wat hier belangrijk is, is het idee. Dus dat zei ik net, dat is de mindset is de grootste obstakel. Want um, als die systemen zijn eigenlijk niet eens het probleem, want wij zeggen ook niet dat wij de beste systemen aanbieden. Wij willen een bepaalde richting opgaan en we hebben voorstellen, maar als anderen met betere voorstellen komen ook. Nou, dan gaan we daarmee werken, toch? Dus um, daarmee zijn we nu bezig. Dus gewoon informatieverspreiding via tv, radio en ook echt gewoon veldwerk. Mm -hmm. En dan gaan we kijken. Uiteindelijk uh, gaat het moment in het stemhokje tellen. Hè? In deze. Maar ik zeg ook aan de andere kant, als tussen nu en 2020, en dat is pas hooggegrepen, als we nu in 2020. De groep van Free Society Project, dus de anti-overheidsbeweging, zo groot wordt. En um, ...echt een besef heeft van wat die universele rechten inhouden... Oh, ...dan weet ik niet of het echt nodig is om in die politieke machine te gaan. Hè? Ik heb dat ook al gezegd in de media. Want als de mensen zo sterk zijn in hun mind... ...en begrijpen dat die regels beneden ze staan... ...dan heeft die overheid ook geen poot meer op om te staan. Hè? Want dan kan je ook gewoon zelf organiseren. En als ze vinden dat ze iets willen komen halen... Nou, ...dan moeten ze maar proberen. Dat gaan we zien. Want regels zijn niets anders dan... ...ja... ...een paar woorden op een stuk papier toch? Afkomstig van een idee van mensen gelijk aan anderen. Dus, dus, uh, en, en wat we vergeten is dat de regels ervoor moeten zorgen dat we vooruit gaan. Dus we zouden meer geld moeten overhouden binnen dit systeem van geld. Maar als je omwille van de overheid of de regels van de overheid steeds meer geld moet uitgeven, dan begreep je dat het alleen maar achteruitgang veroorzaakt in je leven. Dus deze informatie willen we veel verspreiden. Dan gaan we kijken wat het wordt hoor. Kijk, de, de, de menselijke factor speelt de belangrijkste rol hier dus. Ja. ja, we kunnen niet... Het is werken en kijken. hè. Voor dat we gaan afsluiten, uh, wil je nog je, even kijken, je website noemen? Of kun je mensen als, als er luisteraars zijn die willen doneren? Die zeggen van nou, je willen wel... Uh... We willen jou wel steunen, zeg maar. Waar kunnen oh, ze ja. terecht en zo? Ja, ja, ze kunnen dus. Dat, dat, dat gaan we nog echt even een beetje primitief moeten doen. Want uh, ja, we worden niet meegemaakt. Maar men, men kan sowieso de website bezoeken van Freesocietyproject.com. En we zijn sowieso op Facebook te vinden. Ik ben ook gewoon op Facebook te vinden. Dus Rumi Knoppel of uh, Free Society Project ook. Mm -hmm. Partij voor minder of geen overheid, PMGO, kan je ook vinden op Facebook. Uh, Freedom Vibes kan je ook vinden op Facebook. Maar dat is met een Z op het laatst, niet met een S. Freedom ik, ik zal op onze website gewoon uh, de links gooien. <laughs> ja, ja, ja. Okay. Hebben <laughs> nou, we, we nog een adres waar mensen geld op kunnen storten? Of bitcoin-iets uh, uh, waar ze op kunnen doneren? Ja, dus juist. Dus bitcoin willen we ook introduceren we ja. de overheid hier. Nee, nog niet. Dus we zijn nog even bezig daar. Maar als de mensen vast contact maken... Maar hier in Suriname is men nog niet zo uh, met... Uh, hoe noem je het? Met internetbetaling, Ah, oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja dus, dus daarom. Dus daarom. Dus uh, we checken het... Even. En we hebben een beetje... We zijn een beetje huiverig met de banken hier. Vooral met het gene waarmee we bezig zijn. Maar... We houden de mensen sowieso op de hoogte. Als ze het bezoeken en ze zijn op Facebook, en dan zien ze constant de update. Ja. Dus uh, dat komt wel goed. Nee, dankjewel. Ik, ik, ik heb geloof in dat het heel goed gaat komen, jullie. Dat... Ja, <laughs> <laughs> ja nou, thanks, thanks. Ja, ja.